GroenLinks-prominent Bastegaai Voortman vindt dat zijn partij een dringend beroep moet doen op Jolande Sap om terug te keren. In nieuwsuur zei hij niet te zien hoe GroenLinks zonder haar verder kan. Volgens Degaai Voortman is Sap tot aftreden gedwongen door paniekvoetbal van de partijtop. Hij noemde het optreden van de top verbijsterend en een ramp voor GroenLinks.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 De vermoedelijke leverancier van het product, een groothandel uit Massachusetts, heeft bijna 18.000 doseringen teruggeroepen. Zeker 75 ziekenhuizen en klinieken hebben het middel bij die groothandel gekocht. Het is niet duidelijk hoeveel mensen precies zijn geïnjecteerd met het verontreinigde middel voordat het werd teruggeroepen. In Zuid-Afrika is een vakbondsleider van de Nationale Unie van Mijnwerkers doodgeschoten. Dat zou, zou zijn gebeurd in de buurt van de mijn waarin augustus veel doden vielen bij confrontaties tussen stakende mijnwerkers en de politie. Een woordvoerder van de vakbond kan nog geen details geven over de toedracht. De stakende mijnwerkers gingen vorige maand weer aan de slag nadat een akkoord was bereikt over een loonsverhoging. Maar de onrust was inmiddels overgeslagen naar veel andere mijnen waar inmiddels tienduizenden werknemers staken. Het weer vannacht bewolkt en regenachtig, ook vanochtend nog regen. Vanmiddag vanuit het noorden opklaringen en het wordt 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VPRO. Woord. Hier is Nora Romanesco.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 alles komt aan bod. U bent weer bij woord. De hele nacht lang dwalen we door de afgelopen eeuw. Het zijn weer uiteenlopende onderwerpen die de revue gaan passeren. Het laatste uur is gewijd aan icoon Isra Meijer. Daarvoor de jacht van de VPRO op de A-status. Tussen vier en vijf bezoeken we de Antillen. Straks deel twee van de indrukwekkende documentaire From the Devil's Pit. En we beginnen met 3FM en de ontstaansgeschiedenis van deze zender, die het leven Licht zag op 11 oktober 1965. Voorheen heette de zender Radio 3 FM en nog langer geleden Hilversum 3. Hoe het nu klinkt, dat weten we, maar ooit was er een begin. Een geboorte, een nieuwe lood aan de Nederlandse omroepboom... die ontstond in 1965. Een jonge heer Smeltzer die kondigde deze zender als volgt aan. In Utrecht heeft de KVP-fractievoorzitter Dr. Anders Schmelzer... op de partijraadsvergadering weer eens gepleit... voor een radiozender met lichte muziek. De politieke leider van de KVP heeft dat vorig jaar ook al gedaan. Radio en televisie hebben misschien ook andere taken, dachten wij. En men moet zich dan ook afvragen of de voorzitter van de grootste fractie... in het parlement in een politieke toespraak niet meer moet doen... dan pleiten voor een zender met lichte muziek... Iets waar men het al lang over eens is. En die vraag hebben wij dan ook aan de heer Schmelzer voorgelegd. Dat moet dan toch een uh, misverstand zijn. Ik heb ook in de partijraad heb ik duidelijk tot uitdrukking gebracht... dat ik een uh, bijzonder groot respect heb uh, voor de omroeporganisaties... voor de culturele en de vormende taak... En daar wil ik ook op geen enkele manier afbreuk aan doen. Maar ik geloof dat daarnaast... en het een hoeft het ander helemaal niet te hinderen... dat daarnaast echt moet worden geschapen. Eh, zeker wanneer eh, op grond van een internationaal verdrag... een zender als Veronica zal verdwijnen. Eh, de mogelijkheid moet worden geschapen... voor zoveel huisvrouwen, zoveel jongeren... automobilisten, werknemers in bedrijven... om op een gemakkelijke, eenvoudige manier... op een normale Nederlandse zender... Eh, een eh, ontspanningsmuziek te kunnen beluisteren... waaraan men behoefte heeft. Ik wil dat helemaal niet opdringen. Ik wil het alleen op een verantwoorde manier mogelijk maken. En ik geloof, en de techniekontwikkeling zal ons daarin helpen... dat het heel goed mogelijk zal zijn om voldoende ruimte... en voor de ontspanningsmuziek en voor uh, zaken van uh, cultureel pijl... naast elkaar mogelijk te maken met een vrije keuze voor de luisteraar. En daarmee was het begin van een lang bestaan gemaakt. Hilversum 3 was een feit. De officiële opening van de zender vond plaats op maandag 11 oktober 1965. Dat was ongeveer om 9 uur in de ochtend. Door minister Vrolijk van Cultuur onder het motto... lichte muziek ter begeleiding van uw dagelijkse bezigheden... uitgezonden tijdens de werkuren. We gaan terug naar oktober 1965. Het woord is aan Maarten Vrolijk. Dames en heren, goedemorgen. Toen de Nederlandse Radio-Unie mij enige dagen geleden vroeg... of ik de uitzendingen over dit derde FM-net... die dan vandaag beginnen bij u in wilde leiden... heb ik daarbij wel enige aarzeling gevoeld. Nou is dat een niet ongebruikelijke tirade... maar was, dacht ik, in dit geval wel enige reden voor. Veel luisteraars immers zijn niet gebrand op het gesproken woord... zoals dat in de omroep heet. Maar dan zou er dus een zekere tegenstelling in kunnen zien... dat het eerste wat u over dit net hoort geen muziek is maar een toespraak en dan nog wel van de minister, wat ook al niet zo leuk is. Maar er is over de uitzendingen op het derde FM net al zoveel gesproken en geschreven... dat ik er ook wel iets over wil zeggen, al zal ik dat dan zo kort mogelijk doen, uiteraard. Er bestaat in ons land kennelijk behoefte aan een programma van lichte aard. En nu is het de bedoeling van dit derde Nederlandse radioprogramma... om aan deze behoefte tegemoet te komen. Dit programma zal u muziek brengen in hoofdzaak lichte muziek... ter begeleiding van uw dagelijkse bezigheden... en het wordt dus ook voorlopig uitgezonden tijdens de werkuren. De muziek zal worden afgewisseld met korte nieuwsuitzendingen... die ongetwijfeld ook uw belangstelling zullen hebben. Het lichte element is in onze radio-uitzendingen uiteraard niet nieuw. Nieuw is wel het in zekere continuïteit uitzenden daarvan over één net... Nu is de voorbereiding van deze uitzendingen natuurlijk niet zonder moeilijkheden geweest. En het heeft bovendien allemaal moeten gebeuren. Terwijl er ook hard gewerkt moest en nog moet worden aan wat het nieuwe bestel in radio en tv zal zijn. Het derde radionet geeft ons meer mogelijkheden ook voor die toekomst. Al is er dan nu nog sprake van een voorlopige oplossing. Een soort interimvoorziening zou men kunnen zeggen tot 1 januari aanstaande. En ik hoef u wel niet te zeggen dat bij de verdere ontwikkeling van radio en tv... zeker niet alleen aan dit lichte element aandacht zal worden geschonken. Intussen zijn er nu nog financiële en organisatorische belemmeringen... die bij de uitbouw van dit lichte programma een rol spelen. Ik vertrouw evenwel dat wij daarvoor gezamenlijk een oplossing zullen vinden... en ik zeg dat gezamenlijk wel met enige nadruk... en dat het programma de vorm zal krijgen... die luisteraars en uitzendende organisaties voldoening zal geven... Ik kan u ook verzekeren dat er nog hard gewerkt wordt aan de noodzaak... om dit programma ook zo spoedig mogelijk beluisterbaar te maken... buiten de kring van de FM-toestelbezitters... en de aangeslotenen op het radiodistributienet. Bij een begin als dit, dames en heren... kan men natuurlijk de nadruk leggen op hoe moeilijk het allemaal was en nog is... en ik heb dat in zekere zin tot dusver ook gedaan. Wij zijn nu eenmaal in sommige opzichten een wat zwaartillend volkje. Maar het lijkt mij eerlijk gezegd toch wel veel zinvoller om dit nieuwe element in onze uitzendingen... te gaan beleven met een wat opgewekt gezicht... en de ontwikkeling ook met enig optimisme tegemoet te zien. Ik geloof ook dat wij dat verschuldigd zijn aan de besturen van de NRU... en aan de omroeporganisaties en aan alle andere medewerkers in deze zaak... die heel veel werk in zeer korte tijd hebben moeten verrichten... om aan dit uur toe te komen. En ik zou hen alle daarvoor bij deze gelegenheid graag mijn dank willen betuigen. En dan zou ik tenslotte de Nederlandse Radio Unie... en de omroeporganisaties toe willen wensen... dat zij met dit programma veel succes zullen hebben. En ik wens u allen als luisteraars toe dat u er veel genoegen aan zult beleven. Ik dank u zeer. Geachte luisteraars, de Nederlandse Radio Unie... en de daarin samenwerkende omroepverenigingen stellen het bijzonder op prijs dat de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk... de uitzendingen van het derde radio-net heeft willen openen. Ondanks financiële en organisatorische beperkingen... die ons tot grote eenvoud noodzaken... is hier sprake van een historisch moment in de geschiedenis van de Nederlandse omroep. Precies 45 jaar geleden werd de eerste Nederlandse radiozender in gebruik genomen. Vaste abonnees konden er beursberichten mee ontvangen. Uit dat prille begin werd de omroep geboren... zoals men die thans 40 jaar kent. Via twee zenders, aanvankelijk de Hilversum en Huizen... later in Lopik... brachten de huidige omroepverenigingen hun programma's. Programma's die internationaal in hoog aanzien staan... Door de jarenlange vrijwillige en belangrijke financiële steun van hun leden... werden de omroepverenigingen in staat gesteld dit werk te verrichten en uit te bouwen. Na de oorlog, toen inmiddels ook de verplichte luisterbijdrage was ingevoerd... kwamen de omroepverenigingen tot de stichting van de Nederlandse Radio-Unie. In die Nederlandse Radio-Unie wordt sinds 1947 een grote samenwerking tentoongespreid de exploitatie van de door de omroepverenigingen ingebrachte gebouwen... het grote technische apparaat, de vijf radioorkesten... het radiokoor, de hoorspelkern, om slechts enkele dingen te noemen... dit alles wordt beheerd door de Nederlandse Radio Unie. Dat van dit prachtige werk toch maar weinig daarbuiten toe bekend werd... moet misschien worden toegeschreven aan het feit... dat de NRU over zeer weinig centtijd beschikte daarin zal, zoals de omroepnota van minister Vrolijk heeft aangekondigd... binnenkort verandering komen. Omdat mag worden aangenomen dat de omroep bij deze en andere wijzigingen in de huidige structuur... op de ministeriële medewerking mag rekenen... heeft Hilversum hiertoe gaarne zijn steun toegezegd. Daarom ook is alles op alles gezet om binnen een zeer krappe tijd... te voldoen aan de wens van parlement en regering tot een licht, ontspannend programma voor het derde radionet... dat als Hilversum 3 vandaag voor het eerste eter ingaat. Luisteraars, men moet dit programma... dat met eenvoudige middelen wordt samengesteld... zien als een voorloper van het overgangsbestel... zoals dit wordt aangeduid in de omroepnota. Dit overgangsbestel wacht nog op verschillende uitvoeringsbesluiten. Toch hebben de omroepverenigingen die de voorbereiding voorlopig op zich wilde nemen... gemeente reeds een gezamenlijk karakter in NRU-verband aan te moeten verlenen. Al mag men er dan geen al te hoge verwachtingen van koesteren. Toch hopen wij dat vele genoegen zullen beleven aan dit ontspannende programma. In dit opzicht hebben ons al hoopgevende berichten... van bedrijven en ziekenhuizen bereikt. Luisteraars, ik wil eindigen... En dan sluit ik mij aan bij hetgeen de minister hierover heeft gezegd. Ik wil eindigen met een woord van dankzegging aan de vele medewerkers... binnen en buiten de omroep... die aan het tot van dit derde net hebben bijgedragen. Mogen ons Nederlandse volk ook door de uitzendingen op dit net... op het beste worden gediend. Ja, wat mooi gesproken, hè? Al dus omroepbestuurder Anton Roosjen. In oktober 1965 bij de geboorte, zullen we maar zeggen, van Hilversum 3... het latere Radio 3FM en het huidige 3FM. Het was de eerste zender met een specifiek doel, populaire muziek. En de uitzendingen die waren in eerste instantie alle dagen van de week... van 9 uur s ochtends tot 6 uur aan het einde van de middag. En de 63 uur zendtijd die werden toen verdeeld... Onder de omroepverenigingen AVRO, CARO, NCRV en de VARA. De zender werd opgezet als tegenhanger... van het toen ongelooflijk populaire Radio Veronica. Ik weet niet of dit dan heel concurrerend geklonken kan hebben. Hier is de zender Hilversum 3... met een gezamenlijk programma van de Nederlandse Radio-Unie... voorbereid door de VARA. Of dit... Mensen, wat gaan we doen? Weer zo'n bijzonder gevraagde plaat 487.802.144 aanvragen. Ik kom er bijna niet meer uit. Genoteerd door Willy J. Kamer en weer al die mensen kwaad die gevraagd hebben... om Gert, Hermien, Helen en Fred die wel de plaat, maar niet hun naam genoemd krijgen. Corsica d'amore, u begrijpt het, de topper uit dit programma... uit dit hulkydulky tijdperk, is nu dan snel voor de opgelichte... dat wil zeggen, we hebben een aantal mensen eruit gelicht... voor de opgelichte moeder van Sibelina Schauf uit Oostwold... Oldampt, waar het ligt, nou, wie zal het weten? Moeder is jarig. dat is zeker, dat staat vast. Het staat in het noorden, zegt Willy J. Kamer. He knows, he knows, yes, yes, this is great producer. Voor het echtpaar broester, de Olde Pieck, ja, dat is het in het noorden, die gisteren het alsjeblieft 40-jarig huwelijksfeest vierde. Geweldig, felicitaties van Hoemba Hoemba, de Harige Aap, en de kinderen en de kleinkinderen om de hiërarchische volgorde even te bepalen. Voor moeder en zoon Prumers in Wierden of Riesel is die plaat ook bestemd. En tenslotte voor de... jawel, wat hebben we toch met Oldenzeil... erin. in de schaduw van de plegelmers? Voor de Oldenzeilse heer Nijmer die vandaag 65 jaar worden met pensioen gaat. Nou, wel gefeliciteerd. Felicitaties vooral van de hond Trippie. Ja, ja, ja. Henk Terlingen hoorde u in Hullikie Dullikie... op Hilversum 3. En die populaire plaat waar hij het over had... Corsica d'Amore... die wil ik u natuurlijk niet onthouden. Klinkt in mijn oor, eiland van bloemen en zon. Voor bij nacht, bal met strand en sterrenpracht, waar onze liefde begon. Steeds in mijn dromen. Zie ik de bomen vol bloesem staal, zacht schijnt de maan. Steeds in gedachten zie ik de nacht. In Mijn oog eiland van bloemen en zon. Moor, bij nacht, palmen, strand en sterrenkracht. Zacht schijnt de maan. Steeds in gedachten. Zie ik de nachten. Dromen die nooit meer vergaan. Corsica bij nacht. Palmenstrand en sterrenpracht. Waarom? Zijn liefde Corsica, damore, Gert en Hermine, met dank aan Anne Rieken van het Nederlands Archief voor Beeld en Geluid, die voor mij de juiste CD heeft opgezocht. Jasperina de Jong had in het Lurelei Cabaret zo haar eigen ideeën... over Radio 3 ofwel Hilversum 3 in die tijd. En bracht de sketch Roosmarie van Hilversum 3. U zegt misschien als u mij ziet, die dame daar, die ken ik niet. Hetgeen ik u niet euvel duid, maar let eens op mijn stemgeluid. Zo klaar en toch niet schel. Jawel, jawel, jawel. roze 3 van Hilversum 3. Ik kom elke donderdagmorgen van 9 tot 10 op mijn eigen stramien. Een platenprogramma verzorgen. En dan komt om 10 uur het programma van Jan. Dat is een ontzettend gezellige man. En dan komt om 11 uur het programma van Klaas. Dat is ook zo'n ontzettend gezellige baas. Maar... Die Rosemarie van Hilversumbrie. Nou, die mag er best ook wel wezen. Ja, ik ben echt wel fijn, want ik heb in de trein het ochtendblad grondig gelezen. In Wormer 4 zijn in een kousenfabriek 212 mensen ontslagen. Ik zeg vanmorgen tegen mijn man: Henk, bof jij even dat jij in een pettenfabriek werkt? Krijg jij tenminste niet een kous op de kop? Een hit, waarbij ik heen even mijn mond hou oh, Maar dat zo gedaan, waarna ik spontaan Een babbeltje over mijn hond hou oh, Ik ben zo afwisselend als het maar kan Precies zo afwisselend als het uurtje van Jan En net zo afwisselend als het uur van René Dat u kunt beluisteren Wie had dat gedacht, zeg ik zonder blikken of blozen? Wanneer treedt burgemeester Van Haal nou eindelijk af? Ik heb het nou zo vaak gezegd: Burgemeester Van Haal, wilt u nu ogenblikkelijk aftreden? <lacht> Luistert burgemeester Van Haal misschien niet naar Hilversum 3. Ach nee, dat zal wel niet. Het is ook eigenlijk echt een type voor Veronica. <lacht> is raak en dat heb ik heel vaak, zo tussen de hoe en de kinks, jawel nou en of, ik schiet uit mijn slof, want ik ben verschrikkelijk links, het non-conformisme dat trekt me zo aan, ik ben net zo non-conformistisch als Jan, en ik ben net zo non-conformistisch als pier, die u kunt beluisteren van drie tot vier. Zo is het, ach heer, dat is er niet meer Het is nu zo leeg in de eter En daarom doen wij nu hetzelfde als zij Al doen wij het wel ietsje beter En daarom is iedere luisteraar die Ja, Jasperina de Jong met Rosemarie marie van Hilversum 3. Hoe gewaagd het allemaal wel of niet was op Hilversum 3 in die tijd... dat was in ieder geval te horen in een kort stukje uit Duivenkater van de Tros. Een wekelijks programma van zoete broodjes en nootjes... voor vroege vogels en late katers. Oude en nieuwe grammofoonplaten, verzoekplaten... en de horoscoopvoorspelling voor de komende dagen... voor alle tekens van de dierenriem. Gepresenteerd door Hans van Zijl. We houden in dit programma van contrasten. En daarom dan dit. Ze kunnen het niet laten. De muzici bedoel ik. Een nieuwe versie van het Beatles-succes Yesterday te maken. Ditmaal zijn het de village-stompers die ervoor gezorgd hebben. Ach, het klinkt weer eens anders. Nee. Yesterday. Verleden, heden, toekomst. Als de sterren u iets te vertellen hebben, doen ze het nu. Tussen 22 juni en 22 juli valt de tijd waarin de kreeften zijn geboren. De kreeft is een gevoelsmens, op het overgevoelige af. En dat maakt dat hij erg uit het veld is geslagen door een tegenvaller... en overdreven blij met een buitenkansje. Dat buitenkansje ligt voor de kreeft ergens te koop... En als u er echt overdreven blij mee bent, dan is het al lang niet meer overdreven. Leven, geboren tussen 23 juli en 23 augustus, hebben niets dan goeds van de sterren te verwachten. Hun geestelijke werk zal op een hoog pijl staan. En wat misschien nog mooier is, leven zijn gelukkig in de liefde. Voor de maagden, geboren tussen 24 augustus en 23 september... staan de sterren niet alleen nog mooier dan voor de leeuwen... maar zelfs gunstiger dan voor alle anderen. Een goede gezondheid is al een heel ding. En daarbij komt dan nog geluk in geldzaken. En denkt u nu niet dat u dan wel ongelukkig in de liefde zult zijn? Want de maan die in zijn eerste kwartier uw liefdespad beschijnt... wordt begeleid door een twinkelende sterrenhemel. Misschien hebt u het al gemerkt... Dit programma heeft vandaag een ander sfeertje dan gewoonlijk. Dat ligt natuurlijk niet aan u, maar aan mij. En ik kan er echt niets aan doen. Het zit hem in de kerstdagen. Al die mooie versieringen, die lekkere dingen op tafel en het weer. Ja, want het weer mogen we niet vergeten. Dat doet het ons wel, maar we mogen niet rancuneus zijn. Ik persoonlijk hoop op weer een mooie witte kerst. Het zal er ook dit jaar wel niet in zitten... Maar ik blijf hopen. Hans van Zeil hoopvol gestemd wat betreft een witte kerst in 1966. Die kwam er volgens de informatie van de beeld op internet niet in dat jaar. Het ging goed met Hilversum 3 en dat resulteerde begin jaren 70... in een documentaire over de zender in het VPRO-programma VPRO Vrijdag... gemaakt door Jan Lenverink. Jongen, waar het goed mee gaat! Heel vermenigd met de top 30. Voor het tweede deel nog steeds in de ring! Felix Murders en het buikje van het Nederlandse Vlaamse hmm. Dit is een programma van Felix Murder. Nee, zag. Op Hilversum 3. Daar zijn we weer? Daar zijn we weer? Daar zijn we hebben u al een paar keer uh, lekker gemaakt met een uitgebreide reportage over Hilversum 3. Maar we dachten om uh, even in de stemming te komen. En voor misschien de mensen die niet zo goed weten wat dat eigenlijk is, Hilversum 3, laten we u nu even horen wat ze daar uh, doen. Het programma dat gaande is, dat, is uh, dat hebt u ook al gehoord, van Felix Meurders: De NOS Hilversum 3 Top 30. Goed dames en heren, ik wens u een prettige middag toe, hier op Hilversum, nee, ja, drie, ja, in totaal zijn er het afgelopen uur tussen vier en vijf 14 gepasseerd. En dan is hier de beurt aan de 13e plaat vrij logisch, neem ik aan. Maar u weet niet wie er staat. Ik zal het u verklappen. Ik zal u een klein tipje van de sluier op uh, laten, uh, laten lichten. Door middel van mijn kleine knop. Dat moet voldoende zijn. Ja? Weet u wat de rest van de plaat inhoudt? Nu weer over naar onze eigen zender met VPRO Vrijdag's eigen documentaire over Hilfsm 3. Gemaakt door Jan Lemfering. Dit is een do re mi sol lassie documentaire over Hilversum 3. Look out! Hilversum 3 Troepelschijf. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Toen, vijf jaar geleden, de zender Hilversum 3 in de lucht kwam... leek het erop dat in Hilversum een alternatieve Veronica van de grond zou komen. Na vijf jaar uitzenden blijkt dat Hilversum 3 in haar programma's iets pikt... zowel van haar broertjes op 1 en 2... als van bijvoorbeeld Weilen Radio Caroline of welk ander popstation dan ook. Aan de ene kant programma's als tussen 12 en 2... en aan de andere kant rasechte platenprogramma's... gepresenteerd door verschillende discjockeys. Een station met een eigen gezicht is het niet geworden. Laat staan een concurrent voor onze piratenschepen. Zo so is the BBC Radio 1 in Engeland. Er is um, Tony Blackburn in the morning. Groot audience, very successful. Then there's Jimmy Young. Uh, and then in the afternoon you got Johnny Walker, an oude finn and uh, Terry Wogan and those people. En the, de the, the luisterendiktheid voor deze programma's is zo so enorm. Het is een uh, groot succes. Omdat de mensen uh, exactly weten precies wat kan deze programma horen, iedere dag. <laughs> Zo'n drie jaar geleden werd er in de werkgroep Hilfsum 3, die toen nog een soort van brainstormgroepje was... van lieden uit de verschillende omroepen... een plan uitgedacht voor Hilfsum 3. Han Reiziger, hoofdmuziekafdeling van de VPRO... was een van de plannenmakers. Nou, dat eh, leek een beetje... aan de ene kant op het BBC One-programma... dat is de ene kant en de andere kant op Radio Luxemburg. Zo was het geënt, behalve dat het natuurlijk... niet zo commercieel was als Radio Luxemburg. Uh, wat belangrijk is... is op zo'n popzender, althans, de herkenbaarheid hè, van bepaalde uren. Dus dat wil zeggen, iedere dag... en kijk maar naar Veronica... op dezelfde tijd dezelfde dishockeys. En dan moet je natuurlijk ook naar publieksgroepen gaan programmeren. Dat betekent niet dat je bijvoorbeeld de arbeidsvitamine eruit weg moet laten... want dat is voor een ontzettend grote groep mensen... die dat prettig vinden om te luisteren. Maar ook de pop en de meer uh, avant-garde zaken... Nee, kunnen daar nee. beslist hun uh, plaats hebben... En dat zou dus bijvoorbeeld zijn tussen zes en acht... een programma voor de mensen die zo'n beetje vroeg op zijn. En tussen acht en tien een programma met een andere dishokken. die wat, wat meer op de huisvrouw gericht richten, laat ik het zo zeggen. En die dishokken zijn iedere keer weer terug te vinden... op hun iedere dag op dezelfde tijd. Zodat, eh, zodat je een beetje thuis raakt met die dishokken. de mensen voelen zich er lekker bij... En dat je niet hier het geschouw krijgt dat je bijvoorbeeld uh, op de ene dag de Joe show, show hebt zitten... van uh, 12 tot 2 bijvoorbeeld. Of 12 tot 1 is het. En uh, op het andere moment zit er het Karo-programma 12 tot 2. Dat is geen enkele continuïteit in het programma over de week. En dat had, was dus ons plan om dat te doen. En dan uh, zouden we dus ook toch wel kleine reportages erin willen. Maar dan ook weer de manier zoals die Franse stations dat hebben gedaan... tijdens uh, de Meirevolte, hè, onmiddellijk ter plaatse zijn, direct uitzenden, geen glazen. meteen de boel onderbreken voor belangrijke, voor belangrijke gebeurtenissen. Dat kan dat niet, maar, maar daar is helemaal niets van terechtgekomen van de plan. Let's go back to your childhood, childhood, childhood, childhood, child. Eddie Becker, jij bent ook uh, dj bij uh, Veronica geweest. Wat is het verschil tussen uh, Veronica en Hilversum 3 in programmatisch opzicht? Programmatisch opzicht? Um, het verschil zit uh, volgens mij in, in het feit dat Veronica wel continu uitzendt. Continu bedoel ik dus niet uh, van 7 tot uh, 3 of zo zenden ze geloof ik uit. Maar uh, elke dag op hetzelfde tijdstip dezelfde discjockey. En dat vind ik uh, nog steeds een groot gemis van Hilversum 3. Waarom waren de omroepen er tegen om uh, een uh, opzet te maken... waarbij iedere dag op dezelfde tijden dezelfde programma's terug zouden komen? Daar waren ze op zich niet tegen. Ze vonden het een ontzettend leuk idee. Maar, uh, maar wat gaat er gebeuren? Ik neem bijvoorbeeld een disjockey, uh, nou laat ik het vaar nemen, hè, uh, Eddie Becker. Die zou dan op een gegeven moment ook in de AVRO tijd moeten. Dat kan niet anders, want de AVRO zet op een gegeven moment ook op die tijd uit. En uh, die zou ook in de KRO tijd moeten. Dus zit zo'n andere omroep met een disjockey waar, uh, nou, waar ze niks in zien. of ja, Ze hebben ook hun eigen disjockeys die ze aan het werk moeten zetten. Ja, dus ze vinden het een reuze leuk plan, maar realiseren kunnen ze het niet... omdat ze altijd zeggen, ja, maar onze Dishockey's en onze uren en ons stempeltje. En uh, Eddie Becker heeft een VARA-stempeltje. Snap je? Nou, als je zo gaat redeneren, kan je het wel vergeten. Uh, is Hilversum 3 op dit moment eigenlijk een, een goede concurrent voor uh, Veronica en Radio Noordzee? Nee, absoluut niet. Nee, het <tus> lijkt er niet meer op. Het is, dacht ik, wel een tijdje geweest. En vooral in de tijd, en toen heeft het zich ook bewezen... in de tijd van de Tour de France. En misschien ook wel een beetje tijdens de Virato. Tijdens de Virato hebben we wel hetzelfde programma gehouden. Maar toen was er één coördinator voor Hilfsm 3. Dat was dus Joop de Roo en Hugo van Gelder van de Tros. Jongens die ontzettend hard voor die zender, veel hard voor die zender hebben... En toen bleek onmiddellijk dat zo'n zender dan ook beter gerund wordt. Er is iemand die vanaf het eerste moment is gaan zenden... tot het laatste moment weet wat er aan de hand is. Bij die Tour de France hebben we zelfs die horizontale coördinatie gehad. Hè. Er werd iedere dag de Joost de Draaier show iedere dag de Eddie Becker-show. En het bleek dat er, om, nou, dat er veel meer naar geluisterd werd. En bleek, ja, je kan natuurlijk altijd zeggen dat het komt door de Tour de France. Maar ik geloof het niet. Ik, ik dacht nog altijd dat het toen door die formule kwam. Die, Oh, drie. Daar. Oh, oh, oh, U had gevraagd, de kleine nachtmuziek. Ik heb hem bij me, maar ik wil iets anders draaien als u het goed vindt. Als u het niet goed vindt, dan belt u maar even op. U kunt mij hier bereiken, bij de BEDEN NOS in Hilversum, meneer van der Meulen. Dus uh, dan uh, wordt uh, die service helemaal compleet, nietwaar? <laughs> dat gaat gewoon zo. Wij gaan inmiddels draaien van Jigsaw Jesus Jezus, Joy Man's Desiring. En dan komt er uh, zeer spoedig aan, hoor. Jij en ik, wij zijn toch bij elkaar. Wat is dan precies het verschil tussen Hilversum 3 en Veronica. Nou, de een zit op 240 uh, uh, uh, meter en de ander op uh, 192, hè. Dat is eigenlijk het exacte verschil, ja. Denk je dat ik dat niet weet of zo? Denk je dat ik krankzinnig ben of zo? Nee, maar <laughs> ik dacht dat je wel meer wist. Ik dacht dat je zelf het verschil eigenlijk ook wel wist. Nee, het gaat mij om van, um, uh, je hebt bij je... Uh... Hey, ik heb ook een goede vraag. Wat is het verschil tussen Hilversum 2 en 3? Want jullie zenden op Hilversum 2 uit, hè, de VPRO. Dat is één waarschijnlijk, hè? Hm? Nee, twee. Drie min twee is één. Uh, uh, ja, dat is ook een erg leuke, hoor. Jammer dat er geen publiek is, anders had je nu een uh, gevecht. Jammer dat plaats. er geen jingle achter staat. Dat is ook een hele goeie. En ik moet je eerlijk bekennen dat ik uh, wel eens luister naar Hilversum 3. Maar in de auto heb ik uh, drie knoppen waar ik uh, middengolf in kan vinden. En dat is Hilversum 1, Hilversum 2 en Radio Noordzee. De continuïteit op Noordzee is uh, erg goed... Ik weet tenminste waar ik aan toe ben iedere dag. Uh, Mr. Dale, u hebt uh, gewerkt bij Ra Radio Caroline. Mm -hmm. Sommige mensen zeggen dat uh, de Hilversum 3-dj's het niet kunnen halen... bij de oude Caroline-dj's bijvoorbeeld. Nou, het is een andere soort radio. Uh, ik heb dit, ik heb dit, dit kritiek uh, veel uh, gehoord. Maar het is zo dat bij Caroline en ook bij Veronica... een dj heeft... Uh, ja, minstens twee, drie uur per dag op de radio. Nou, ik vroeger, zes uur, dat was normaal. Zes uur, drie uur s morgens, drie uur s avonds. Als je zit achter een tafel en draait plaat voor zes uur per dag... Uh, maanden in en maanden uit, je wordt verschrikkelijk goed. Wordt We gaan heel even deze uitzending onderbreken... want er is een spookrijder gesignaleerd.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 Een gewaarschuwd mens telt voor twee. U bent de gast bij het programma Woord op Radio 1 van de VPRO. En we gaan verder met de documentaire die gemaakt werd door Jan Lenferink... begin 70 jaren over de zender Hilversum 3. Deze soort radio hebben vindt dat fantastisch. Dat alles was zo snel en zo knap gedaan. Bij de volgende toon is het... Tijd voor de Felix Murder Show. Precies. Als je nou kijkt hier achter je, dan zie je daar uh, een klein aantal jingles staan. Dat zijn er geloof ik in totaal een stuk 500. Als je weet dat uh, Londen het met een, um, nou ik geloof ik, 200 uh, kon doen en dat ze dan echt een goede sound hadden, die gebruiken daar, nou ja, een, een 40 jingles constant. Maar dat gebeurt hier niet. Hè, die, die worden door elke DJ gebruikt, maar hier heeft elke DJ weer zijn andere jingles. En dat ja. komt omdat ze allemaal van een andere omroep komen. Onder andere ja, maar ook omdat ze zo graag hun eigen ideeën willen botvieren. Omdat ze die van anderen niet goed vinden. En uh, daar kan ik ze ook nog voor een groot uh, deel gelijk in geven. Maar het is moeilijk hoor. Dit is een laat hij documentaire over Hilversum 3. Het plan voor een non-stop popstation is nog steeds niet gerealiseerd. De werkgroep Hilversum 3 is ondertussen een echte officiële werkgroep geworden... en dat betekent dat niet meer het belang van een prachtige Hilversum 3-zender voorop staat... maar de belangen van de verschillende omroepen. Iedere zuil zingt zijn eigen lied. Sinds kort is Joop de Roo, chef lichte muziek van de NOS, voorzitter van deze werkgroep. En aan hem vroegen wij waarom Hilversum 3 nog steeds niet is zoals die zou kunnen zijn. Hilversum 3, de evangelische omroep met gospel sound. Nou, Eerst en laatst gewoon wil ik graag even zeggen dat ik nu even spreek echt namens mijzelf. Dus niet namens NOS. Gewoon dus mijn eigen persoonlijke mening over Hilversum 3. Welke omroepen zijn er dan eigenlijk debat aan dan dat dit plan niet door is gevoerd? Nou hier moet ik helaas uh, geen enkele omroepen kan ik hier de schuld van geven. Je kan alleen maar de omroep politiek eventueel de schuld van geven. Maar geen omroepvereniging. Toen is er gebeurd wat we nou elke dag kunnen horen op Hilversum 3. De zogenaamde verwatering. Hoe is dat gekomen eigenlijk? Een compromis. En een compromis is nooit gelukkig. Hoe komt het eigenlijk dat uh, de uh, omroepen tegen zo'n horizontale programmering zijn... als blijkt dat uh, tijdens het de toelefrans de, de luisterdichtheid met sprongen toeneemt? Dat is natuurlijk mijn stokpaardje. Uh, ik vind het zo moeilijk om dus hier wat in te zeggen. Want uh, je kan hier gauw mensen mee uh, tegen de schenen schoppen... Daar ben ik trouwens ook een beetje bang voor, namelijk. Maar, uh, het is gezien, de situatie is het niet haalbaar. Want er zijn zoveel problemen die je dus moet doorgronden... om te kunnen weten waarom bepaalde omroeporganisaties tegen dit systeem zijn. Ik weet dus nogmaals, dat wil ik, is weer herhalingen... maar dat is een aantal mensen willen graag echt een zuiver op pop zenden. Dus het pop wat ik dus het laatst heb gezegd. Maar dat kan niet... Door het omroepbeleid. Dat kan gewoon niet. Is er een meerderheid of een minderheid voor een popzender in de werkgroep? Nou, we kunnen zeggen een minderheid voor een concrete popzender, ja, een minderheid. Dus de meerderheid van de werkgroep is voor een beleid waardoor de luisterdichtheid van heel veel drie weer afneemt? Maar dan moet ik zo zeggen. Zo stellen, dus niet de werkgroep zelf, maar de werkgroep die moet vertegenwoordigt daarin het beleid van een omroeporganisatie. En die is dus kennelijk. Zo kunt u het stellen. Dus niet de werkgroep zelf. Want die mensen zijn over het algemeen wel voor een popzender. Maar hun achterland bepaalt hun mening in de werkgroep. Nu Hulversum 3 vijf jaar bestaat. Wat is de kans dat deze zender misschien nog eens... een soort alternatieve Veronica wordt? Nou, Robert-Jan, ik heb jij zelf antwoord. <lacht> dat vind ik... Dat vind ik een erg moeilijke vraag en ik geloof, ben het niet zo helemaal negatief. Het zal wel lang duren, maar ik geloof dat het erin zit, toch? Wat is lang? Nog vijf jaar? Nee, nee, dat kan niet. Maar als dat zo zou zijn, dan zou het zonder meer hopeloos zijn. Ik zie dat geen uh, vijf jaar. Nee, dat zie ik gewoon sneller. Ik blijf optimistisch, gelukkig wel. NOS Hilversum 3. En we gaan straks nog wel even door met Hilversum 3. En daar plakken we dan bovendien een uh, leuk spelletje voor de luisteraars aan vast. Eigen toen u begon uh, is Noordzee eigen. helemaal. Het is allemaal natuurlijk een naapen van wat eerder al gedaan is. En... Uh... Hoe, hoe zou je die, die eigen sound kunnen krijgen? Dat ligt een beetje moeilijk. De eigen sound van Hilversum 3 is dat er zo ontzettend veel mensen op dat station opereren. Waar anderen het met acht, negen mensen af kunnen. Dat is dan de eigen sound en die is niet ten voordele van Hilversum 3. Wat is de verschil tussen jou en die andere dj's? Nou, er is wel een groot verschil, hè. Omdat uh, ik heb mijn eigen taal omdat ik uh, ken geen goed Nederlands praten. Ik moet uh, iets anders bouwen in mijn programma's. En dat is een uh, image tussen uh, serieus tussen en, en grappig. Theo Stokking, wat is het verschil tussen jouw programma en uh, andere dj-programma's op Hilfsm 3? Oh jee. Behalve een uh, kortere Buma-lijst, geloof ik, bij mijn programma. Waar dat een ligt, dat weet ik nooit. Ik denk dat ik uh, meer uh, onzin spuug dan de rest. Ik geloof dat dat het grootste verschil is. Het eerste uur. Theo Stokking. Zo gek, zo <middels> Ik zend ook nooit één Engelse jingle uit... en zijn me die uh, opgedrongen wordt. Ik uh, probeer zo goedkoop mogelijk aan Nederlandse jingles te komen. Als ik uh, ergens een uh, hoogwaardigheidsbekleder uh, interview... dan weet ik hem altijd wel wat vreemde opmerkingen los te laten... die ik dan later met een smerig muziekje tot jingle verwerk. Nou, uh, zo kom ik aan Nederlandse jingles. Um, verder vind ik van mezelf dat ik uh, masochiste bind en ook... Uh, sadisten laat luisteren, die dan boze brieven schrijven aan mijn baas. Ha, oe, oe, ha! Vara. Ha, oe, oe, ha. Oe, a, a, a. Oe, oe, oe. <laughs> hoe, hoe, hoe, <laughs> gaat, hoe gaat het precies? Um, ha, hoe, hoe, ha. Ja, ik heb het nooit gezegd, hoor. Het is van een plaat uh, gepikt, van een uh, plaatje van de Windmill, dat heet Big Bertha. En daar hebben we die uh, aankondiging van gemaakt. Het is lekker in het uh, oorspringend, je hebt in het oog oorspringend, maar dit is in het oorspringen. Goedemiddag, Phil! Denk je dat het moeilijk is om tot de beste dj's van Hilfsum 3 te horen? Nee, dat is heel makkelijk. <laughs> dat is verdraaid makkelijk. Meer zeg ik niet. <laughs> uh, vind je dat, dat de kwaliteit van Hilfsum 3 jongens dan verschilt van piratenzenders? Ja, die piratenzenders van vroeger hoor. Want die van tegenwoordig, dat is ook maar... Uh, nou... Dat wordt shit bijna wel gebruiken, er is niet veel meer van over. Als je naar Veronica luistert de hele dag, dan hoor je ook heel erg slechte mensen. Luister je naar Noordzee, dan, dan hoor je duidelijk dat er wat aangerotsoord wordt. He? Er wordt maar wat in het wilde weg gepresenteerd. Ik vind er wel enige goed, maar voor de rest... Nou, is het maar matig. Ik, ik luisterde vroeger met bijzonder veel plezier naar Londen en Caroline en zo. Dat, dat was echt piraterij, dat was goed. Maar dat is tegenwoordig geen piraterij meer, wat hier in Hilversum gemaakt wordt... en wat naderhand met een bandje uh, naar het schip gestuurd wordt. Nou, noem jij dat piraterij? Dit is een... Do, Re, Mi, Fa, Sol, La si Documentaire over Hilversum 3. Moet Hilversum 3 blijven? Vanzelfsprekend. 3 blijft toch wel of je dat nu wilt of niet toch 3 blijft toch wel of u dat wilt toch niet toch 3 wilt toch of niet toch 3 wilt toch niet toch niet toch niet toch niet toch niet toch niet toch niet toch niet toch toch niet niet toch niet toch niet toch niet toch niet toch niet toch niet toch niet toch niet toch niet toch niet toch niet niet toch niet toch niet toch niet toch niet toch toch niet toch niet toch niet toch niet toch niet toch toch niet toch niet toch niet toch niet toch toch niet toch niet toch toch niet toch niet toch niet toch niet toch toch niet toch niet uh, zolang dat uh, er nog wordt toegestaan dat uh, er een, een, een omroeppolitiek uh, wordt doorgevoerd in, uh, in wat dan een popstation moet zijn, Hilversum 3 dan gaat het uh, altijd de verkeerde kant uit hè? we hebben een uur evangelische omroep <lacht> nou ja we hebben een uh, hele dag, een zaterdag die, die zou kunnen swingen als de pest die heeft de NCRV nou, amen moet Hilversum 3 blijven? Jawel, uh, zeker wel. En vooral als uh, de plannen doorgaan dat de piratenschepen moeten verdwijnen... dan vind ik uh, dat echt de hele zaak herzien moet worden. Dat we uitbreiding van zendtijd moeten hebben. En dat ook die horizontale programmering die we hebben gehad in de tijd... bijvoorbeeld met de Tour de France en die we weer zullen krijgen... dat die nou eens een keer wordt doorgevoerd. Want op dat moment pas zal Hilversum 3 een eigen geluid krijgen. Over een paar minuten ga je weer de eter in. Je bent... Uh... Niet zenuwachtig of zo? Hè? Nee, nu uh, allang niet meer hoor. Toi, toi. Ja, joh. Als het aan de omroepen ligt, dan moet Veronica dus blijven. Nou, dat vinden ze best, volgens mij en of je dat wilt of niet. Dolphus blijft toch wel. Dolphus en drie wilt blijft toch niet. Dolphus drie wilt toch of niet. Dolphus 3 wilt blijft toch niet. Dolphus en drie blijft toch niet. of wilt of niet. of, zijn drie, of, zijn drie, of zijn drie of niet. drie toch niet. drie of niet. Of zijn drie of niet. Of zijn drie, of niet. niet. niet. niet. niet. niet. niet. niet. niet. niet. niet. En dat is niet zo verschrikkelijk makkelijk. Ja, je kan gewoon een plaat aankondigen, dan een plaat beginnen, een plaat starten. Maar je kan ook over die plaat heen praten. En dat doen ze meestal op Hilversum 3. En nou, om dat moeilijke spelletje, dat over die plaat heen praten... om dat nou even te gaan doen, tot, uh, tot de zang komt. En je mag natuurlijk niet uh, door de zang heen praten. Dus als... Uh, de plaat bestaat meestal uit wat men dan noemt een instrumentaal intro. Dus men begint instrumentaal en dan komt de zanger. En de disc dat merk je op die uh, popzenders, dat die discjockeys in het uh, instrumentale intro praten. En dan net op tijd ophouden en dan hoor je de zangen. Dat is natuurlijk het mooiste. Nou, dat spelletje gaan we nu met u doen. Wees uw eigen disc jockey, maak je eigen radioprogramma. En daarvoor zitten hier twee mensen op het ogenblik. We hebben twee disc jockeys. Hoe, hoe heeten heet die uh, in, het, uh, in het vrouwelijk? Disc jockeys. Die zijn, uh, <lacht> ja, oké, okay, goed. Um, maar misschien kunnen we het jullie makkelijk maken. We hebben hier twee disc jockeys van een huishoudschool, is het niet? Ja. Waar vandaan? Wormen. Ja. En waarom zijn jullie hier naar VPO Vrijdag gekomen? Nou, we hebben een schalkrant. En uh, nou ja, dan vonden we het leuk om uh, in die schalkrant uh, dingen te zetten over verschillende omroepen. En dan zijn we excursies gaan maken. En nou, zijn we hier terecht gekomen. Mooi zo. Nou, dan kun je nu meteen het vak leren. Maar we zullen het eerst zelf even laten horen met uh, een plaat, de plaat van uh, Alan Price. Die de eerste uh, zal zijn. Simon Smith en de Dancing Bear van Alan Price. Oké, okay, nou, nou mogen jullie... Jij had deze plaat willen doen, hè, geloof ik. Mag ik je naam nog even? Oh, Arete Klein. Ja, goed zo. Uh, nog één keer de naam? Arete Klein. Ja, goed zo. Nou, dan gaan we nu beginnen met die plaat. Hè. Dus je hoort de plaat. En dan krijg je een teken van die meneer die er achter eruit zit, want dat hoort er wel even bij. Die en dan moet je meteen beginnen en dan moet je zorgen dat je eruit bent voordat uh, Alan Price gaat zingen. Ja? Goed, nou de plaat. Nu komt er de plaat van Alan Price, Simon Smith en de MNC Dancing Bear. Nog, nog, je mag het nog een keertje proberen hè? We gaan het oh, ja. nog één keer doen, want het is. Uh, Ach, wij dan doen niet goed? het tientallen keren. Het is een beetje gemeen om je er zo meteen. We gaan het nog. Ja. Nu komt er een geweldige plaats van Ellen Price. Simon Smit. Simon Smit en de Amazing Dance. <laughs> nou, en dat gaat echt helemaal niet goed komen. En met dit deel uit die reportage van begin 70 jaren... over het succesvolle Hilversum 3 gemaakt door Jan Lenverink. ronden we dit eerste uurtje reizen langs bijzondere radiofragmenten... uit alle hoeken en gaten van het Nederlands Archief voor Beeld en Geluid af. Het is... Uh, Zes minuten voor drie. En dat betekent dat we nog heel even tijd hebben voor muziek. En de heer achter de ruit al hier deze nacht... dat is technicus Siep Verwer. En uh, die uh, heeft een speciaal uh, verzoeknummer bij mij ingediend. Hij heeft namelijk een agenda bij zich. En daarachterin staat zijn top, inmiddels 220. Dat is de LSV, de lijst Siep Verwer... En uh, die moeten ook allemaal gedraaid worden op zijn begrafenis, zei hij tegen mij. Nou, die is nabij, want wat wil het feit? Hij heeft langdurig bij 3FM gewerkt, maar vorig jaar is hij daar gestopt... want hij werd te oud. Jawel, dames en heren luisteraars. Goed, ik heb hem hier nu de gelegenheid gegeven om een, uh, een lekker nummer uit te zoeken. En dat is geworden een nummer van Curved Air, getiteld Backstreet Love. <middels> Backstreet Love van Curved Air. Van de hitlijst van onze technicus van dienst deze nacht, Siep Fairer. En Curved Air was een baanbrekende Britse rockformatie. En die groep die werd opgericht in 1969. In 1976 werd het laatste LP van de band uitgebracht. En soms komen ze nog bij elkaar voor reunieconcerten. En daaruit kwam dan weer een live album voort in 1990. En in 2011 is de band weer gestart met optreden in Engeland en in 2012, eerder dit jaar, in februari, speelden ze ook in Nederland. Dit is Radio 1. U bent de gast bij het VPRO-programma Woord. En mocht u willen reageren op wat u allemaal hoort in Woord... heeft u vragen, wilt u opmerkingen aan ons kwijt of eigen verhalen... mail dat dan aan woord.vpro.nl... of stuur een wetsgeschreven kaartje naar de VPRO... ter attentie van Woord... Postbus 11 1200 JC in Hilversum. Dus de VPRO ter attentie van Woord. Postbus 11 1200 JC in Hilversum. U kunt ons ook volgen via Twitter. En dat adres is twitter.com slash woordnl. Of ga naar facebook slash woord.nl. Het is tijd voor een kort journaal. En daarna gaan we verder met Woord. En uh, na het uh, journaal gaan we naar probleemwijken in de Verenigde Staten. Ik zou er even bij blijven. Het is het tweede deel van een hele mooie documentaire. Vorige week deel 1, zometeen deel 2. Tot zo.